Marjan Kukuk met het NOS-journaal. Een doorstart van winkels gaat morgen niet meer open... en voor medewerkers wordt ontslag aangevraagd. De afgelopen weken hebben de curatoren onderhandeld... met verschillende geïnteresseerden... maar met geen van hen werd een akkoord bereikt. Ze zeggen dat er nog een serieuze kandidaat is... die zich op het laatste moment meldde. Pas volgende week wordt duidelijk of dat toch nog iets oplevert. Halvoorts ging begin oktober failliet.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 Als woordvoerder van het contactorgaan Moslims en Overheid is El Forkani vaak te gast in talksh talkshows en gaat wel door met zijn werk voor het CMO. Hoewel er vandaag geen akkoord is gesloten over het nucleaire programma van Iran, is er toch echt vooruitgang geboekt. Dat zei de Amerikaanse minister Kerry na afloop van de onderhandelingen in Wenen. Hij noemt de vooruitgang substantieel, ook al zullen de onderhandelingen moeilijk blijven. Westerse landen, China en Rusland willen dat Iran afziet van nucleaire verrijking... omdat ze bang zijn dat het land werkt aan een kernwapen. Ook de Iraanse president Rouhani zei dat de gesprekspartners dichter bij elkaar zijn gekomen. Dan nog het weer, vanavond wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, kan er vannacht vorst aan de grond voorkomen. Ook mist is mogelijk. Morgen eerst nevelig, daarna wisselend bewolkt bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jodz Hoka van de ANWB. In de Randstad is de Koentunnel op de A10 west in beide richtingen dicht vanwege een technische storing. De tunnel gaat in fases open. Daardoor staat er op de A5 richting Amsterdam file met een lengte van 3 kilometer voor de aansluiting met de A10. Tot zover de verkeersin. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu. Maandagavond, 9 uur, tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en ik heb weer wat mooie filmmuziek uitgezocht. En het is de laatste maandag in november, dus ik kan nog maar één keer draaien het nummer Blues Trottoir. Een zwaar pluie. Nou, vanavond geen regen, maar vanavond een mooie avond. En, uh, de laatste keer Blues Trottoir. De pluie et de brouillard, quelques taxis. Vraag de pluie, het blues Na, November heb ik steeds uh, uh, met deze plaat het programma begonnen. Dus het uh, volgende keer is december, dus moet er een andere plaat komen. En dat gaat zeker lukken natuurlijk. Wat dit met film te maken heeft, helemaal niets volgens mij. Maar het is gewoon een mooie saxofoon aan het begin en aan het eind. En de stem klinkt prettig. Uh, wat wel met film te maken heeft, is het volgende nummer. One van Harry Nielsen. Uh, ja, is in menig film en reclamespotje gebruikt. One.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 Since you went away Now I spend my time Just making rhymes Of yesterday Because one is the loneliest number That you'll ever do One is the loneliest number That you'll ever know Longest number, much, much worse. Nummer. One, Harry Nielsen. Ja, een markante figuur, een cultfiguur eigenlijk. Hield niet zo van optreden, was meer een studiomuzikant. Uh, onlangs, nou, ik moet zeggen, eigenlijk vorig jaar is er een aardige biografie uh, over hem verschenen. Harry Nielsen. Uh, ja. Bijzondere kerel, heel veel op bezig gemaakt en eigenlijk ook heel veel mooie muziek, Harry Nielsen. Dan, uh, ja, welke films heb ik op de rol staan vanavond? Brave, een uh, film van Walt Disney, daar beginnen we mee zo direct. Hero, uh, Invasion of the Body Snatchers, The Fistful of Dollars en uh, wat heb ik nog meer, uh, Kinderkartenkop, eigenlijk ook mooie muziek. The Adventures of Tintin, King Kong niet vergeten, nou, eigenlijk Iris nog een keer. Heel veel mooie muziek. En ik begin gauw met uh, de film Brave. Het verhaal over prinses Merida. En uh, het eerste nummer is Touch the Sky, Julie Foles. een uh, animatiefilm uh, Walt Disney uh, Studio en de muziek is door Patrick Doyle. Het volgende nummer is, uh, ge wordt gezongen door Birdie en uh, Mumford en zo'n Learn Me Right... de soundtrack Brave gecomponeerd door Patrick Doyle, een man met een, een Schotse wortels. Dat kan je in zijn muziek ook wel horen. Het volgende nummer Merida's Home is eigenlijk een nummer wat je vaak ziet in top 10 lijstjes van films. Liefhebbers die hebben dit vaak ertussen zitten. Merida's Home, Patrick Doyle. Een ja, hele mooie klanken. Patrick Doyle uit de soundtrack Brave. Het laatste nummertje wat ik in deze soundtrack draai is... We Have Both Changed. Ook een mooie. Oh, dat zijn de, overigens de laatste nummers van de soundtrack... Dat waren de klanken van Patrick Doyle uit de film Brave. Een mooie muziek en je hoorde ook het thema weer terugkomen in deze uh, laatste melodie. De volgende film is een heel andere film, getiteld Hero, een film uit 1992, of de alternatieve titel Accidental Hero. Het verhaal, Bernie Laplante is een kruimeldief. Op een avond ziet hij een passagiersvliegtuig neerstorten en hij zet zijn eigen leven op het spel om de inzittenden uit het brandende vrak te redden omdat hij zo onopvallend mogelijk wil blijven... maakt hij zich na zijn heldendaad zo snel mogelijk uit de voeten. Ongewild laat hij daarbij een van zijn schoenen achter. Op de terugweg naar de stad krijgt hij een lift van John Boeber... aan wie hij de andere schoen overhandigt. TV-journaliste Gail. die ook in het vliegtuig zat... ziet in de zoektocht naar de onbekende redder een interessante uitdaging. En er wordt een oproep gedaan naar de eigenaar van de bewuste schoen... De armoedzaaie boeber krijgt dit te horen, meldt zich als de redder... en wordt van de een op de andere dag een nationale held en een miljonair. Muziek van George Fenton. En het eerste wat ik laat horen is Heart of a Hero, George Fenton en Luther van Dross. The best time we live. Let's help the world. Of the In de hoofdrollen Dustin Hoffman, Gina Davis en Andy Garcia. Klinken deze vrolijke klanken. Uh, het is een comedy, een beetje drama, dus echt de moeite waard. Is niet zo gek vaak op televisie deze film, enkele keer. Maar als hij er een keer is, zou ik hem zeker bekijken... want hij is meer dan de moeite waard. Uh, het volgende nummer, schoenen staan centraal... een beetje pair of Shoes. herkennen we natuurlijk al op het laatst. Ik draai er nog één om het... Uh, niet af, om het, uh, uh, What, Keep a low profile is dat uh, titel van dit nummer. En dat is eigenlijk kenmerkend voor de film. Uh, die Benny LaPlanta die zegt altijd dat je niet op moet vallen. Keep a low profile. Loop niet in de gaten. Dat is natuurlijk al nog als je niet bent. Dus niet opvallen. Dat is zijn parool. En dat lukt hem uh, aardig. Maar niet helemaal. Laatste nummer uit de soundtrack. Hero... Mm -hmm. Ja, hero. George Fenton natuurlijk. En dan is het tijd voor toch eens een keer een horrorfilm. En ik heb gekozen voor Invasion of the Body Snatchers. Matthew Bennell, die in San Francisco woont... krijgt steeds meer klachten van zijn vrienden over hun eigen familie... die anders lijken te zijn. Als Matthew er een tijdje later weer eens naar vraagt... blijken zijn vrienden niets te herinneren van hun klachten. Matthew komt erachter dat er aliens op de aarde zijn. Maar wie kan hij nog vertrouwen? Horror. En, uh, ja, toch heb ik een uh, wat makkelijker nummer gekozen. Het Love Team uit Invasion of the Body Snatchers. The Body Snatchers, uh, gecomponeerd door Danny Zeitlin, en dit was Nummer 11, Team. Ja, er is nu langs wel tijd voor toch wat uh, western films. Uh, vorige keer hebben we geen NEO Morricone gedraaid. En dan zijn we deze keer dus wel weer bij NEO. En ik heb er een paar, natuurlijk een paar bekend op staan. We beginnen met A Fistful of Dollars. Mm -hmm. en de klanken van My Name Is Nobody... Uh, en die op Morricone. Ja, dat melodietje, als je het eenmaal in je hoofd hebt... dan krijg je het moeilijk uit. Nog eentje van hem. Uh, even kijken. Eye for an Eye. Ben soothet, Het cd'tje komt echt uit de kelders van de filmmuziek. het cd'tje heet Canto Morricone Volume 2, Western Songs and Ballads en dat uh, is van Mario Graaf. Uh, ja, mooie muziek, echte uh, spaghetti western muziek natuurlijk en daar houden we van. Een andere bekende uh, western, The Wild Bunch, de muziek is van Jerry Fielding, komt ie. Dat was natuurlijk de titelmuziek van The Wild Buns. Ik doe er nog een Song from the Wild Buns op de harmonica. Een western en dat is uit Hengemai componist Dominique Frontiere Hengemai. Hang Em High. En je, je hoort het verschil Componeren van, componeren van uh, Jerry Fielding, uh, The Wild Bunch en Hang High en uh, de Morricone adepten, zou ik maar zeggen. Uh, het is bijna weer tien uur en ik ga eruit met het laatste nummer. It's Only a Diary. Uh, dat is ook weer een Patrick Doyle uh, soundtrack. Uh, uh, Bridget Jones Diary gaat het dan over natuurlijk. Wat, uh, ik hoop dat u twee uur er weer bij bent met uh, mooie muziek. Adventures of Tintin, King Kong, Iris... Te veel mooie films om op te noemen. De laatste, It's Only a Diary. Patrick Bridget Jones' Diary. It's only a diary. Patrick Goh. Tot na de klok van tien. Het tweede deel van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en tot zo direct.